Acht uur, Kees Groot, met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Eerste Kamer vindt dat het kabinet... de pensioenplannen moet intrekken en met nieuwe voorstellen moet komen. Sommige oppositiepartijen, zoals GroenLinks en de SP... vinden voortzetting van het debat vanavond nutteloos... omdat de kabinetsplannen hoe dan ook geen meerderheid halen. Veel partijen zijn bang dat jonge generaties onvoldoende pensioen kunnen opbouwen...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 Heek zegt wel dat Iran het nucleaire programma substantieel moet veranderen... voordat de sancties tegen het land versoepeld kunnen worden. Het weer. Vanavond en vannacht kan er verspreid wat regen of motregen vallen. Minimum temperaturen rond 13 graden. Morgen is het wisselvallig. Het wordt dan rond de 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie: de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen... is al sinds vanmiddag dicht tussen knooppunt en Heinkensand. Dat komt nu door een technisch onderzoek na een ongeluk. Het verkeer kan vanaf Knooppunt-Tepoel omrijden via de omleidingsroute U18. Wij hebben geen winkelbanden, geen dure callcenters en ook geen vertegenwoordigers.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 Morgen komt de Nederlandse publieke omroep in actie op het Malieveld in Den Haag. U heeft ongetwijfeld de spotjes gezien en gehoord. En dat alles uit protest tegen de bezuiniging van 100 miljoen op die publieke omroep. En die 100 miljoen komt dan weer bovenop eerder opgelegde 200 miljoen. En dat betekent de strop. Ik ga erover praten met twee gasten. Gerrit-Jan Wolversperger. hij is oud-fractievoorzitter van D66. Hij was ook voorzitter van de Raad van Bestuur van de NOS. Zo heette dat in de tijd nog. Dat is nu de NOS. Goedenavond. Goedenavond. En in een studio in Brussel zit Luc van den Branden. Hij was oud-premier van Vlaanderen en hij is nu de baas van de Vlaamse publieke omroep, de VRT. Goedenavond. Goedenavond. Fijn dat u meepraat met ons. Graag. Uh, ja, laten we eens even beginnen, een beetje positief. Uh, een, een korte liefdesverklaring voor de publieke omroep, de Nederlandse publieke omroep, want daar hebben we het over. Uh, meneer Wolversberger, wat, wat, wat zijn nou uw favoriete programma's? Nou, ik heb er een heleboel. boel. Ik uh, ben voor mijn uh, informatievoorziening en voor mijn cultuurbehoefte, voor een groot deel afhankelijk van de publieke omroep, ik kijk naar vrij veel programma's waarin dat aan de orde is. En uh, voor alle duidelijkheid, ik denk dat je de publieke omroep niet moet typeren aan de hand van het ene of het andere programma, maar dat je vooral moet kijken naar het hele pakket dat geboden wordt. Maar waar wordt u nou heel erg gelukkig van als u daar naar kijkt? Ik heb gisteravond nog naar opium zitten kijken. En dat, daar werd ik gelukkig van. En uh, ik kijk als oude man, moet ik bekennen, ook heel vaak naar 2 voor 12. Dat is zo'n quiz waarbij mensen van mijn leeftijd altijd veel meer blijken te weten dan mensen van 30. Want die uh, hebben dan niet dat, uh, de achtergrond die wij hebben. Ja, is dat typisch publieke omroep? 2 voor 12? Ja, vind ik wel. Zo zo duidelijk een bijdrage ook aan, aan kennis. En het is bovendien. Kijk, luister uh, iets. Wat, info, wat entertainment is, wat is als programma om te plezieren... kan natuurlijk heel goed publieke omroep zijn... als het een kwaliteitsniveau heeft, dat een publieke omroep hoort. En dat heeft het. Luc van den Branden, als u nou als Belg kijkt naar de Nederlandse televisie... want ik neem aan dat u dat wel eens doet... wat, wat is voor u dan een programma waarvan u zegt... ja, daar kijk ik als Belg eigenlijk heel erg graag naar? Wel, dat was uh, vroeger wel meer. Uh, er is op dit ogenblik... Uh... Het is dus misschien een beetje ontgoochelend... maar er is nog 3% van de Vlamingen... die naar de Nederlandse televisie kijkt. Uh, wat, wat jammer is, hè, want we zijn in het taalgebied. Zelf uh, volg ik uh, vaak het nieuws. Uh, Pauwen Witteman is uh, iets uh, waar ik denk... Uh, ja. uh, wat we ook wel meenemen. En dan ja, af en toe een documentaire... die mij toelaat om uh, een beetje ja, het uh, Nederlands gegeven... Uh, op de voet te volgen en er wat... Uh, meer inzicht over te krijgen. Ja, en, en u zegt, het is nog maar 3% van de Belgen... die naar Nederlandse televisie kijkt. Hoe komt dat vol, volgens u, dat, dat men minder naar Nederlandse televisie kijkt? Ja, het antwoord kan natuurlijk eenvoudig zijn... om <laughs> te zeggen dat de VRT zo'n schitterende programma's <laughs> maakt... Dat, uh, Sinds u daar was bent natuurlijk. Dat, ...dat er geen behoefte meer aan is. Hè? Dat, uh, nee, dat is te kort door de bocht. Uh, ik denk dat uh, er nogal een groot verschil is... Uh, tussen de twee taalgemeenschappen in België... Uh, wat uh, de Vlaamse kijkers betreft... Uh, ja, is er toch heel duidelijk die voorkeur voor de eigen Vlaamse zenders. Als ik 3% zeg naar de Nederlandse omroep toe... dan is dit in het zuidelijk deel van België... kijken ongeveer 38% naar RTL. Dus dat is een, een groot verschil. Dus waar ligt het in aan? Ja, vroeger had men natuurlijk de Corrie toen Toon Hermans en anderen, dus waar we... Gaat het gaat wel heel ver terug. Gingen, maar ik ga heel ver terug. Hè, maar eh, Enig historisch inzicht kan nooit kwaad. Ja, uh, meneer maar meneer Die we, wil wel graag wat zeggen. Ja, we wisselen natuurlijk ook veel uit. Hè. Ik zit hier iedere vrijdagavond naar Witse te kijken. Ja, en voilà. een van de malle dingen is... dat wij dat in Nederland ondertitelen. Dat vind ik bijna gênant, moet ik u eerlijk zeggen. Maar er wordt veel uitgewisseld. En dat kan natuurlijk ook zeg maar, de programma's van beide omroepen... zowel de Vlaamse als de Nederlandse verrijken. Dat is inderdaad juist, volledig akkoord. En uh, als we destijds in mijn vorige bezigheid... Uh, BVN, het beste van Vlaanderen en ja. Nederland, hebben waargemaakt... dan denk ik dat een heel goed voorbeeld is hoe we dingen in uitwisseling of samen kunnen in het aanbod brengen. En uh, als we dus in het buitenland zijn, dat is een beetje raar om te zeggen... dan kijk ik veel meer naar Nederlandse programma's dan wel uh, hier in Vlaanderen. Ja, nou, laten we even uh, het gaan hebben over morgen. Hè? Want morgen wordt hier uh, actie gevoerd. U heeft misschien ook in België die sportjes wel langs uh, zien komen. Mm -hmm. Want dan wil ik even beginnen met Gerrit-Jan uh, Ja, Wat vindt wat u er eigenlijk van dat morgen iedereen naar het Malieveld gaat? Nou, ik vind het eigenlijk wel goed dat de publieke omroep nou eens een keer een statement maakt. Bij die vorige 200 miljoen van het vorige kabinet is toch een beetje de indruk ontstaan... dat men dat gelaten over zich heen liet komen en eh, begon met inschikken en de tering naar de nering zetten. En het is goed om toch eens een keer een heel duidelijk signaal te laten horen... dat de publieke omroep hierdoor wezenlijk wordt aangetast. Even geheel terzijde, ik vind het dus onbegrijpelijk, die extra 100 miljoen. En dat statement is des te belangrijker. Omdat je niet moet vergeten dat er van de andere kant ook impulsend gaan naar de politiek. Er is natuurlijk een vrij zware lobby van andere organisaties... die ook op reclame gelden teren, zoals kranten en commerciële omroep. En die een begerig oog hebben, eh, niet alleen op de stergelden... maar ook op een vergroting, eh, een vergroting van hun marktaandeel. Dus het is goed dus, dat die publieke omroep zegt... en morgen staan wij op dat Malinkveld. Precies, want die eerste groep die heeft ook heel duidelijk zijn signalen naar de politiek. Mm -hmm. Dus het signaal dat je, een, politiek, dat je een publieke omroep als iets heel waardevols moet behouden. En misschien mag ik er in één zin... En over zeggen wat ik ervan vind. Ik vind het onbegrijpelijk. dat waar in de politiek vrijwel iedereen praat over meer geld voor onderwijs. men er totaal aan voorbij gaat dat een publieke omroep. een goede publieke omroep. in feite een permanente educatie is van een samenleving. Hoe bedoel je dat? dat er door kunst, cultuur, informatie, politiek. Pauw en Witteman werd net genoemd door meneer Van der Branden. Eh, er komt een permanente stroom van informatie en van cultuur ja. over de samenleving die je ja, als een, ja, een permanent onderwijs van die samenleving zou kunnen beschouwen. Ja. Die ook ho in hoge mate bijdraagt, dat schrijft Sander Dekker ook iedere keer... tot cohesie, tot samenhang in die samenleving. En He. dus is dat belangrijk? Meneer van der Branden, ziet u dat ook zo? Ik bedoel, wat, wat is het belang, dat is denk ik in België en in Nederland gelijk... van een publieke omroep voor uh, de Nederlander en de Belg? Ja, mijn geloof is onaangetast in het belang van de... Openbare omroep. Omdat, eh, zoals collega Wolfersprekker zegt, ja, eh, informatie kwaliteit, cultuur... er moet natuurlijk ook ontspanning zijn... stuk ja. sport... maar ik denk dat een samenleving... vanuit democratisch oogpunt... absoluut nood heeft aan een sterke... openbare omroep. En ik ben nog absoluut gestijfd in die overtuiging... wanneer ik... rapporteur was voor de Raad van Europa... voor Rusland en voor Turkije... en om die twee voorbeelden te nemen... dan ben ik heel erg bewust geworden... dat zonder openbare omroep die een neutraal objectieve benadering geeft van de feiten en wat er gebeurt in de samenleving, dat het de, de democratie aantast. Dus uh, we hebben alle goede redenen om die openbare omroep niet alleen een plaats te geven, maar om die sterk te houden in het belang van de samenleving en uh, het, het verbinden van mensen, ja? u... het, het nee. samenbrengen van mensen. Ja, meneer Van der Branden, wat in Nederland vaak het probleem is in de discussie, en misschien herkent u dat, dat is dat iemand een programma neemt He? En dan zegt, dat ene programma... dat kan toch net zo goed bij de commerciële ja, Nou, Daar hebben we een voorbeeld Terwijl, van. Laten we even luisteren, want zo wordt er over gediscussieerd. Mag u zo afmaken, want dat laten we even horen. Want vorige week bij dat programma Pauw en Witte Man... Peter van der Meers, hoofdredacteur ja, van NRC... Hem hem in discussie met Henk Haaggoort, een van uw opvolgers. Een van die belanghebbenden, hè? Precies, een van die belanghebbenden. Laten we even horen wat hij daarover zegt. Ik uh, stel vast dat meneer Haaggoort niet noemt boerzoekvrouw. vrouw programma dat bijvoorbeeld in Vlaanderen op de commerciële omroep zit. Dat niet uh, noemt Lingo. Uh, niet noemt de slechtste chauffeur van Nederland... Uh, dat eigenlijk in aanmerking komt voor het slechtste programma van Nederland. Dat op de publieke omroep is waarvan je afvraagt... moet de publieke omroep dingen doen? Al die programma's die ik opnoem kunnen perfect door de markt gedaan worden... door uh, commerciële omroepen. Moet de publieke omroep dat doen? Ja, dat zei Peter van der Meers dus. Dat is wat u bedoelt? Dat is nou precies de foute vergelijking. Die je te vaak hoort. Publieke omroep en commerciële. De publieke omroep. De commerciële omroep kun je alleen vergelijken door hun programma pakketten te vergelijken. En dan zie je dat er een zekere overlap is omdat de publieke omroep in Nederland, net als die in Vlaanderen, door iedereen betaald wordt en ook voor elk wat wils moet bieden. Maar je mag nooit vergeten dat de publieke omroep een heel groot deel programma's maakt die de commerciële omroep niet zou kunnen of willen maken, bijvoorbeeld omdat de kijkersgroep niet deugt, kleine kijkersgroep, zware cultuur, et cetera, terwijl de commerciële omroep aan hun kant een heleboel dingen presenteert die de publieke omroep niet zou willen hebben. Ja, de Bijvoorbeeld discussie 50% wordt... Amerikaanse content. Ik heb wel eens geroepen, hoeveel, hoeveel CSI kan een publiek eigenlijk hebben? Ja, dus ja. die discussie die wordt niet, niet eerlijk gevoerd, zegt u? Het gaat om de vergelijking van pakketten. En je moet een eis stellen aan het programma pakket van de publieke omroep. En niet aan voortdurend zeuren over één programma, dan weet ik er nog wel één. Hè. Bedoel, je kan ook zeggen, moet één tegen honderd nou per se op de publieke omroep? Maar daar gaat het niet om. Nu, maar, van de ja, ik ben het helemaal eens met de heer Wolfensperger. Namelijk, de publieke omroep, de openbare omroep... Eh, moet een aantal dingen brengen... die een stukje referentie kunnen zijn naar kwaliteit toe... en waar, om veel redenen, commerciële en andere... Ja, de commerciële omroepen niet... Toe bereid zijn of niet toe in staat zijn. En we maken nogal eens het onderscheid. En ik denk dat we dat moeten doen. Tussen aandeel en bereik. Ook al heb je slechts 60.000 kijkers voor een bepaald programma dat echt gesteund is op kwaliteit, dat echt iets nieuw... dat onderzoeksjournalistiek inhoudt... ja, dan denk ik dat dit tot de kerntaken behoort van de openbare omroep. Dat wil natuurlijk niet zeggen... dat je niet een aantal ontspanningsprogramma's kan brengen. En ik ben het dus eens met hem dat je het geheel moet bekijken... en ik zou zeggen, ja, er één... Uithalen om dan te zeggen: ja, jongens, dat hoort niet op de openbare omroep. Uh, ik geef een voorbeeld uh, als uh, uh, thuis, uh, een van de programma's die na uh, het nieuws van uh, 8 uur komt, ja, als dat bekeken wordt door ruim 1 miljoen kijkers... Ja, dan hebben we vastgesteld dat uh, dit doorheen heel de samenleving gaat... dat het moment dat men even rustig wil uitzakken... Ja, dat men uh, gewoon dat wil meenemen. Dus uh, het, is, het, is, het is een heel pakket, het is een, een variatie van aanbod... Uh, mm -hmm. die moet gebracht worden door de openbare omroep. En daar moet ruimte zijn ja, voor dingen die... Uh, veel mensen aanspreken. Ja, en, en het feit dat ze dan morgen uit protest tegen het feit... dat er weer extra bezuinigingen komen hier in Nederland... naar het Maliveld gaan in Den Haag om actie te voeren. Heeft u daar sympathie voor als baas van de VRT? Ik heb natuurlijk sympathie voor elke beweging die een standpunt inneemt. Ik moet wel zeggen dat wanneer we ook door een zware besparing heen zijn gegaan, het gaat toch over 102 miljoen euro van de afgelopen jaren en de laatste drie jaar daarbij 65 miljoen. Dat is in uw geval, daar heeft u Ja, dat is, dat, dat is heel wat geweest. Ik moet u zeggen, en misschien is dat een beetje ja, de traditie die, die meespeelt, daar is heel veel dialoog geweest over de besparingen. Er is zoals wij dat noemen, geen enkel naakt ontslag gevallen. Dat is dus niemand ja, uh, op om, helemaal moeten uh, de zender verlaten. En we hebben slechts een onderbreking gehad van. Uh, Twee uur over al die jaren. Wat bewijst dat de mensen hun verantwoordelijkheid genomen hebben. En maar is er dat actie gevoerd? Bent u, echt, bent u echt ook richting politiek gegaan? Met spandoeken van blijven nee. af van de VRT en van de publieke... Of u noemt dat... Nee, noemt u dat uh, de... nee, zo, da, zo openbare, is het niet gelopen. Openbare dus, omroep, ja. uh, We hebben, we hebben uh, in dialoog... Uh, in heel grote transparantie gezegd waar het op stond. Dat uh, ook wij als openbare omroep... Uh, ons bijdrage moesten leveren uh, in het geheel van besparingen. Maar we hebben natuurlijk er wel voor gewaarschuwd. En dat is dan wel in uh, de politieke contacten uh, geweest: dat uh, de kerntaken van de openbare omroep, dat die ongehinderd uh, moesten kunnen doorgaan. Maar maar, maar moesten, even concreet, wat, wat, wat heeft u gedaan om daar dan de bezuinigingen die u net noemde, om die ook te bewerkstelligen? Wat, wat noemt u eens een paar dingen die concreet zijn veranderd in België? Wel, uh, ja, we spreken wel over Vlaanderen. Hè, ja, over Vlaanderen. Uh, omdat ja. de VRT uh, wordt wat uh, het publieke aandeel betreft, uh, is een zaak van de Vlaamse overheid. Uh, twee derde, een derde genereren we zelf. We hebben in uh, dialoog en in samenspraak ook met de vakverenigingen, hebben we een pad uh, uitgewerkt waarbij er vrijwillige formules werden opgenomen van vervroegd vertrek, van een aantal modaliteiten die konden ingevuld worden, waardoor er niks gebruskeerd werd en waar stapsgewijze gebeurde. Ja, maar, maar, maar iemand... nog heel veel. Ja, dat begrijp ik, dat is misschien personeel. Maar noemt u eens iets wat er op de, op de televisie, wat je kan zien, wat daar is veranderd. Het eh, enige wat eh, misschien veranderd is, dat is dat er iets meer herhalingen komen, maar dat naar efficiëntie toe als vroeger. Een aflevering eh, voor een reeks dat die elf of tien dagen nam om een aflevering uh, tot stand te brengen... te produceren, zoals we zeggen... dan is dat nu uh, uh, wellicht maar acht of zeven dagen. Dus er is een efficiëntieoefening gebeurd... Ja, waar iedereen zijn bijdrage aan geleverd heeft. Maar het punt was... dat is dat we niet wensten te laten korten... op heel wat we noemen... de informatiekernopdracht ja. van de VRT. Ja, even is niet goed om daar nou even op in te gaan. Kijk, wat er in Nederland is gebeurd... en dan nou vergelijk ik het met wat u heeft verteld... Toen die bezuiniging van 200 miljoen onder het vorige kabinet kwam, toen heeft men zijn uiterste best gedaan om die door te voeren. Ik sprak straks van een zekere gelatenheid, zonder dat dat aan de programma's kwam. Min of meer is daar ook die gedachte van fusies van omroepverenigingen uit voortgekomen. U weet, wij gaan van 21 naar 8. Ja. Dat is een heel ander verhaal. Men heeft zijn uiterste best gedaan om dat niet aan de programma's te laten raken. En nu is het duidelijk dat als je daar nu nog eens 100 miljoen bovenop doet, dat is ook meerdere malen gezegd door de Raad van Bestuur... dan ga je aan de programma's komen. Dan ga je dus dingen die waardevol zijn eruit kieperen... omdat je het eenvoudigweg niet meer betalen kunt. En dan zul je dus meer buitenlandse programma's moeten aankopen. En dat gaat ten koste van de kernrol van een publieke omroep, namelijk juist Nederlandse identiteit, Nederlandse programma's. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Het alles de bruin. We praten dus over de bezuinigingen op de publieke omroep. Morgen dan wordt er actie gevoerd op het Malieveld in Den Haag. In Den Haag wordt er op dit moment al gepraat over die bezuinigingen in de ah. Tweede Kamer. En uh, Marcel Bril, die is daarbij. Marcel, wat? Kun je al iets zeggen wat de sfeer een beetje is over die bezuinigingen? Nou ja, het is uh, een emotioneel debat. Het is eigenlijk altijd zo als het om de publieke omroep gaat in de Tweede Kamer. Want de ene vindt een grote omroep belangrijk. Een grote publieke omroep dus veel variatie. En de ander vindt een kleine publieke omroep van belang. Maar als het om die 100 miljoen in 2017 gaat, die extra bezuinigingen... Ja, dan merk je dat de coalitiepartijen PvdA en VVD het, uh, het zwaar hebben. Want uh, D66, CDA en de SP die zien dat eigenlijk niet zitten... Um, we hoorden het net eigenlijk ook al een beetje. Hè? Die 200 miljoen die uh, al bezuinigd was in Rutte 1. Die nu zo'n beetje ingaat. Ja, dat was tot daaraan toe, zegt ook de politiek. Maar die 100 miljoen extra, dat gaat echt programma's raken. Um, dus een kritische oppositie. Uh, maar daarvan zeggen de PvdA en de VVD. Wij gaan proberen om zo min mogelijk de programma's te raken. Uh, door bijvoorbeeld um, geld te laten verdienen door de publieke Om dat kun je doen, zo zeggen zij. Door uh, format te gaan verkopen, dat is een van de mogelijkheden dat je daar dan aan het buitenland zegt we hebben een mooi programma, wil je dat kopen dat kan geld opleveren of door extra reclame uit te gaan zenden en dat zou dan ook weer volgens de coalitie um, geld opleveren maar goed, ook daar is uh, de oppositie nog niet heel erg van overtuigd overigens is er één partij die het wel een goed idee vindt, die 100 miljoen uh, buiten de coalitiepartijen dus en dat is de PVV zou je zeggen, dan is er een meerderheid in de Eerste Kamer, dat klopt ook. Alleen vindt de PvdA dan weer niet zo'n goed idee... om zaken te gaan doen met de PVV. Omdat die gewoon heel anders denken over de publieke omroep. En dan komt er nog één aspect bij. En dat is dat ook de PvdA en de VVD... in de kern eigenlijk anders denken over de publieke omroep... en de bezuiniging. De PvdA ziet het eigenlijk niet zitten. Maar de VVD die heeft in de onderhandelingen voor het regeerakkoord... dit toch voor elkaar gekregen. Nou, de PvdA zegt wel, dat gaan we uitvoeren. Maar maar hoe dat dan precies uitgevoerd gaat worden... Ja, dat is uh, ook nog een vraag intern binnen de coalitie. Kortom, uh, voordat het uh, omroepprotest morgen gaat beginnen... hangen er nog heel veel vraagtekens uh, boven uh, de markt. Dankjewel, Marcel. Uh, Gerrit-Jan Wolversbergen, oud-fractievoorzitter van D66. U was ook voorzitter van de Raad van Bestuur van de NOS. Reageert u hier eens op hoe de, hoe de stand van zaken nu is? Hoort Twee eens? dingen. In de eerste plaats, ik hoor nu weer de rol van de PVV... Die 200 miljoen in het kabinet Rutte 1, waar de PVV in zat... als je eerlijk bent, was dat niet alleen maar uit bezuinigingsoverwegingen... er zat ook rancune achter. Rancune, dat die linkse publieke omroep die moest moesten dus een toontje lager zingen... dat heeft een rol gespeeld. En luistert de VVD daar nu naar? Dat weet ik niet, ik hoop het niet. Het tweede punt is, die, die extra mogelijkheden tot verdienen... waarover gesproken wordt in de Kamer. Weet u wat dat is? Er is nu een rapport verschenen van de Boston Consultancy Group... en daarin staat, ik weet wel een methode... programma onderbrekende reclame in de publieke omroep. Als je dat gaat doen, dan laat je dus een van de punten... die in de onderscheidend zijn tussen publiek en commercieel... die laat je vallen en dan ga je de publieke omroep... steeds meer op een commerciële omroep laten lijken. Dat moet je dus niet doen. Dat is dus een slechte methode om aan extra geld te komen. Ja, even, even naar, naar België weer, naar Luc van den Branden... Ba baas van de uh, publieke omroep, daar de VRT. Wat, wat uh, heeft u eigenlijk in België gedaan... om geld binnen te halen voor de omroep, of in, in Vlaanderen? Want dat doet u ook, hè? Ja, uh, ik moet wel even terugkomen op het punt... ik ben het helemaal eens met uh, uh, collega Wolfensperger dat uh, de grens ligt bij het aanbod... En dat is de reden waarom we overeengekomen zijn... en dat is ook waargemaakt met de Vlaamse regering... dat er onder geen enkel beding kon gekort worden... op nieuws, informatie en duiding. Nu, wat uw vraag betreft... Daarnet heb ik aangehaald... afgerond twee derde komt van publieke middelen... van de dotatie zoals de toebedeling... en een derde uit eigen inkomsten. En hoe er is doet u een, dat? Er is een regeling die inhoudt... en ook daar ben ik het erover eens... dat men heel zorgzaam moet omspringen... en onderscheidend benaderen de openbare omroep en reclame. Voor televisie is er een absoluut uh, bovengrens gesteld... en een, een heel grote beperking. Op televisie kan alleen, zoals we dat noemen... televisiesponsoring... en uh, uh, boodschappen van algemeen nut gebracht worden. Dat gaat over een beperkt bedrag... Enkel op radio is er de mogelijkheid om reclame te brengen. En dat moeten we zo houden. Ik wens maar waar niet... haalt u het geld vandaan? Want dat u zegt van een deel moeten wij zelf opbrengen. Hoe krijgt u dat geld binnen? Wel, uh, dat zijn verschillende posten. Dat is op de eerste plaats. Datgene wat we uit reclame halen, op radio. Dat is uh, toch een bedrag van uh, afgerond uh, 68 miljoen... met daarin 16 miljoen euro voor televisie, dus vrij beperkt. Maar Ten ik begrijp dat is, u ook bijvoorbeeld uh, cd's verkoopt ja, en boeken verkoopt. Ja, dat, dat is wat wij noemen de afgeleide producten... slecht Nederlands woord, de line extensions. En uh, dat doen we ook. Trouwens, ik uh, moet u meegeven dat uh, de BBC... Uh, die nog onlangs een heel goed rapport gekregen heeft... van uh, de kijkers en de luisteraars over hoe ze het aanpakken is het bedrag aan zogenaamd uh, afgeleide producten is heel hoog. Ja. Bij ons bedraagt dat uh, 2, procent, he? 2 procent ja, van uh, het geheel zit daar. En dan krijgen we ook natuurlijk nog inkomsten uit uh, de distributie. De distributeurs, degene die onze programma's langs de kabel brengen... Hm. die betalen ook een bijdrage. Dat maakt toch 6, 7 procent ja, daar uit. Daar wordt de, hier ook over gesproken. Het is een pakket van verschillende elementen... die. Uh, tot een bedrag uh, leiden van ongeveer 140 oh. miljoen per jaar. Uh, wat kunnen we daar wat van leren, meneer Wolvesperger? Kunnen we hier iets uitpakken waarvan u zegt... nou, dat doen ze in België, dat kunnen wij hier ook wel ja, van doen... Kijk, om extra geld te genereren? In vergelijking met de BBC, zoals gezegd, is natuurlijk heel pijnlijk. Die hebben een gigantisch apparaat voor verkoop van programma's... alles wat daarmee samenhangt, omdat dan nou eenmaal dat taalgebied... de hele wereld omspant. Dat zullen we in Nederland nooit kunnen, nooit kunnen bereiken. Uh, uh, zo heel veel mogelijkheden zijn er niet. U zegt terecht, die uh, gesprekken over de kabel, de doorgifte, die worden op het ogenblik gevoerd. Maar uh, dat is een wel zo buitengewoon gecompliceerd nee. geheel... dat ik dat uh, niet helemaal kan uh, uitleggen nee, in één seconde. Maar, maar het is natuurlijk wel zo, u, u, u heeft natuurlijk ook aan de andere kant gestaan... Hè, als politicus, ja. u weet ook wat het is als je moet nee, bezuinigen. Het is... Er moet nou eenmaal gewoon heel veel geld worden opgebracht in dit land waarom zou de publieke ons zijn steentje daar niet aan bijdragen? Oh ja, laten we even vooropstellen. Het, het, het vergelijking met België gaat in die zin mank... dat het aandeel reclameopbrengsten in Nederland natuurlijk veel groter is. Ja, He. Het is inderdaad. grosso modo, pak hem eens beet... het was 600 miljoen overheidsbijdrage, 200 miljoen ster. Nou, van die overheidsbijdrage gaat dus nu 300 miljoen af. Ik ga een beetje kort in de bocht. Maar eh, het aandeel ster is dus veel groter. En daarom is de stroominkomsten langs andere weg... Hier wat minder duidelijk te zien, omdat die vaak via omroepen loopt. Dingen als CD's die u noemt, boeken, gaan via omroepen en niet via de Nederlandse publieke omroep. Nee, maar toch, mijn vraag van waarom zou je niet een bijdrage kunnen Natuurlijk! Vragen aan die publieke omroep om te bezuinigen? Dus he, wat de VVD ook zegt, iedereen moet nu eenmaal. Een bijdrage iets of vragen is prima. Maar het gaat om de intentie waarmee. Het gaat, het, je zult eerst moeten definiëren waarvoor heb je eigenlijk de publieke omroep. Wat is de basistaak van die publieke omroep. En hoe moeten die zo goed mogelijk vervullen. En daarbij zul je in de gaten moeten houden dat die publieke omroep er niet is voor de lol. Maar omdat je hem van essentieel belang vindt voor een samenleving. En voor de cohesie daarin. En voor de educatie in cultuur, informatie, politiek, discussie die in die samenleving plaatsvindt. Ja, en, ho en hoe ziet u dan, als we even vooruit kijken, want de uitzending is er alweer bijna. Is er alweer bijna hoe ziet u wat dat betreft dan de publieke omroep over tien jaar in Nederland? Uh, ik denk dat over tien jaar die publieke omroep er nog steeds zal zijn. Met dezelfde opdracht. Ik denk dat de veranderingen vooral organisatorisch van aard zullen zijn... Heel kort de bocht. Ik denk dat het over tien jaar niet meer mogelijk zal zijn... om een publieke omroep op ledenbestanden te grondvesten. Omdat er allerlei oorzaken die ledentallen van omroepverenigingen... die we nu hebben heel hard zullen gaan teruglopen... en de voornaamste van die oorzaken is... dat in dat geweldige aanbod wat er aankomt... met niet alleen omroep, commercieel publiek... maar ook Netflix, HBO, YouTube, Google, et cetera... een jongere jongeren van nu zich niet meer aan één bepaalde afzender zullen winden, willen binden, als ze al überhaupt ergens lid van zullen worden. En overigens dat idee dat het ledental terug zal lopen, wordt ook door diezelfde Boston Consultancy Group uh, bevestigd. Maar goed, er zijn ook omroepen die heel erg in ledental stijgen. Bijvoorbeeld Max, dus dat gaat niet voor alle omroepen op. Nee, dus... maar de vraag is of dat een blijvertje is, moet ja. ik me eerlijk zeggen. Ja. ja, Ik wil hier graag bij Max roepen dat het een blijvertje is, maar ik betwijfel. Kijk, Het ledenbestand van Max, dat vergeet op zijn zak. Ja, maar dan komen we weer gezegd. heel veel grijs ja, bij. Ik help het u lopen. Ja. Maar wat je dan dus zult zien, je zult in tien jaar zien... dat omroepen geleidelijk aan de rol gaan vervullen van productiehuizen... dat geeft ze ook de mogelijkheid om zich te specialiseren. Dat kan en dat mag allemaal. En dan zul je een fatsoenlijke manier moeten vinden... Mm -hmm. om ze wel te laten bestaan, maar ze geleidelijk aan een andere plaats... Ja, te En denkt u, denkt u dat, dat als die 100 miljoen... gaat die van tafel? Of gaat daar iets, wordt er iets ingeleverd? Hoe ziet u dat? Hoe ik mag productief? dat vurig hopen, want ik vind na de vorige bezuiniging... de bezuiniging van 100 miljoen onbegrijpelijk en zelfs schandelijk. Mag ik even tussenkomen. Ik vind wel dat er een hele grote het verschil is uh, vanuit het politiek gegeven. Als ik het zo hoor, is er een... Uh totaal verschillende benadering over de openbare omroep, wat u daarnet gezegd heeft, dat het meer in de intentie ligt, niet alleen de efficiëntie en de besparing. Ik moet vaststellen, uiteraard worden we ook bevraagd in het parlement, maar over de verschillende partijen heen, is er een redelijke consensus om een plaats te blijven geven aan de openbare omroep. En dat is natuurlijk principieel heel erg belangrijk. Het is een gemeenschapsopdracht, het is een democratische opdracht. Even nog een kanttekening bij de bedenkingen... Rond de, de kleine taalgebieden. Uh, ik weet niet hoe het bij jullie is... maar we krijgen een invasie van heel goede reeksen uit de noordelijke landen. En ja. Uh, ja. ik denk dat we daar uh, iets kunnen uitleren. Er is ooit de, het idee geweest om een soort uh, David-project op te richten... tussen de zogenaamd kleinere taalgebieden. Laat eens bekijken wat uh, zou kunnen gebeuren. En misschien kan dat ook wel uh, iets uh, aan uh, inkomsten genereren. der ja, hebben de heel Branden, goede ik ga, mensen, en wij ook. Ik ga u onderbreken, want uh, de tijd hier in Nederland van dit, deze uitzending is op. <laughs> Bedankt voor het meepraten in ieder geval. Dank je, vriendelijk. Luc van der Branden. Hij uh, is de baas van uh, de Vlaamse publieke omroep, de VRT. En mijn andere gast was Gerrit-Jan Wolvensperger... oud-fractievoorzitter van D66... en oud-voorzitter van de raad van bestuur van de NOS. U ook bedankt. Gaat u morgen Gaan... eigenlijk naar het Malieveld? Ik ga niet naar het Malieveld, ik moet werken. Moet werken, maar wel de petitie ondertekend, mag ik hopen? Ja, ja, ja. En anders kan dat nog ja, steeds. Sterker nog, ik heb op een, niet op een aantal plaatsen mijn stem verheven, hoor. Goed zo. Dank u voor uw komst. Zometeen op deze zender BNN Today. Vandaag met Felix Meurders. Want ja, Felix, de vara BNN samen. Ik vertelde niks over, Alice. Nee, Helemaal niks. nee heel ik, goed. Ik, ik heb het alleen over de toespraak van Obama. Die is misschien nog net bezig. En die spuugt zijn gal over de Tea Party. Daar gaat het over. En Twitter gaat naar de beurs. En Barahari gaat naar de rechter. Dat in BNN Today.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 Op het ministerie van Financiën wordt verder onderhandeld... over aanpassingen op de begroting van volgend jaar. Het kabinet en de coalitie proberen een akkoord te sluiten... met D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Minister Dijsselbloem hoopt er nog deze week uit te komen. Bij een brand in een kledingfabriek in Bangladesh... zijn minstens negen doden gevallen. Volgens lokale media zijn bij de brand in de hoofdstad Dhaka... vijftig mensen gewond geraakt. Er wordt gevreesd dat het dodental nog op zal lopen. Het is de afgelopen jaren vaker misgegaan... in de kledingindustrie in Bangladesh... En Rusland beschuldigt Nederland van het schenden van alle denkbare mensenrechten. Aanleiding is de arrestatie van een Russische diplomaat afgelopen weekend in Den Haag. De man zou zijn kinderen hebben mishandeld. De man zelf ontkent. Rusland eist excuses, maar Nederland wil de zaak eerst verder onderzoeken. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. VNN Today. Felix Murders. De fusie tussen Vara en BNN is bijna rond... en het sprekende resultaat daarvan zit hier. Goedenavond. Twitter heeft nog maar net bekendgemaakt dat het naar de beurs wil... of het is nu al een hit onder beleggers. Wat betekent die beursgang straks voor de twitteraars zelf? En sinds vanmiddag vijf uur zijn ze weer aan het onderhandelen in Den Haag. Dat wordt vast een latertje. Elk snippertje nieuws hoort u in Today. Wist jij, Felix, over Twitter gesproken... dat één op de vijf mensen met een Twitter-account... er helemaal nooit meer naar omkijkt? Nee. Rolof de Vries, ja. niet meer weg te denken. Van je ook bij, trouwens. Meekijken kan via radio1.nl webcam. Hier zit Mark Miseris. Hij is wielersjournalist voor de Volkskrant. Hij schreef het voorwoord van de Nederlandse versie van het boek... Uit het leven van een dopingdealer. Geschreven door de Oostenrijkse dopinghandelaar Stefan Matschinger. Ja. In het Nederlands dus. En je hebt die Matschinger die heb jij ook gesproken... vanwege zijn handel met sommige renners en begeleiders van de Rabo -ploeg. Ja. En dat heeft geleid tot onthullingen over dopinggebruik in de Volkskrant. Kun jij je nog overal vertonen in de wielerwereld? Nou, misschien niet overal. Maar de bus bij de Belkinploeg kon ik toch al niet in. Dus die hoop had ik al heel lang opgegeven. Maar voor de rest, uh, ik ben nog niet met knuppels uit het peloton weggeslagen. En zijn er wielrenners die je haten, echt? Diep oh, haten? vraag. Dat zou ik ze eens moeten vragen. Ik denk, ik denk, als je het omdraait, denk ik niet dat er heel veel wielrenners zijn... die mij uh, die heel erg van mij houden. Die mij willen knuffelen. Dat denk ik niet. Zometeen meer met Mark. Twitter mee. Hekje BNN Today. Sportnieuws, Henry Schut. Goedenavond. Vitesse-boegbeeld Theo Jansen komt dit seizoen niet meer in actie. Hij heeft zijn voorste kruisband in zijn rechterknie knie afgescheurd. Dat gebeurde afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Feyenoord. Een grote klap voor de 32-jarige Jansen en ook voor zijn trainer, Peter Bos. Ja, maar dan zal ik toch eerlijk zeggen dat mijn eerste gedachten naar hem uitgingen. Want dit is denk ik voor voetballers en ook vooral op die leeftijd... is dat natuurlijk een van de ergste blessures die je kan krijgen... Theo is dit seizoen voor ons een hele belangrijke speler. Hij is in vorm, hij speelt goed en hij staat centraal op dat middenveld. Dus ja, dat is een belangrijke speler op een belangrijke positie. Theo Jansen is zelf onbereikbaar. Vooralsnog vandaag, Theo, als je luistert, we zoeken je. Hij is zes tot negen maanden uitgeschakeld en richt zich nu al op het volgend seizoen. Hij had eerder laten doorschemeren na dit seizoen te willen stoppen met voetballen... maar lijkt nu toch nog een jaar aan zijn carrière vast te willen plakken. Robin van Persie heeft vanmorgen de training van de Nederlandse elftal moeten laten schieten. Hij heeft een lichte blessure aan zijn kleine teen. De verwachting is dat hij vrijdag in de WK-kwalificatie... wedstrijd tegen Hongarije gewoon mee kan doen. En een uur geleden is de raadsvergadering van de gemeente Hengelo begonnen. Een belangrijke vergadering voor de Nederlandse Atletiekbond. Want het voortbestaan van de Fanny Blanke Schoen Games in Hengelo staat op het spel. De Hengeloze politiek moet een vonnis vellen. De FBK-games dreigen te verdwijnen... omdat de gemeente geld nodig heeft en het stadion wil verkopen. <coughs> Pardon. Het is de tijd van het jaar. Hans Kloosterman, de directeur van de FBK Games, heeft een alternatief bezuinigingsplan ingediend. En heeft sinds vorige week een nieuwe hoofdsponsor. Met name die sponsor is volgens Kloosterman van belang om het evenement van de ondergang te redden. Die is weer heel erg belangrijk, omdat de raad ook steeds gezegd heeft: van ja, <coughs> wij willen wel investeren in de FBK Games. Maar eh, is, eh, hoe, hoe zeker is de toekomst van de FBK Games? Nou, bij deze samenwerking kunnen we die laatste vraag eh, gewoon heel erg positief beantwoorden. En dat maakt eigenlijk ook dat we nu op dit moment zien... dat, uh, dat fracties in de, in de gemeenteraad... nou ja, laat ik het maar even, even zo wat meer opschuiven richting ons plan. Ja, het wordt een spannende avond dus. Vanavond na tiener in Langs de Lijn meer over die raadsvergadering in Hengelo. En de toekomst dus van de FBK Games. Even diep inademen. Hier is Lucy Silvers. Lucy Silvers. Ze hadden een debuutalbum... en dit is de tweede single van het debuutalbum. In januari 2005 in Engeland uitgebracht werd meteen een enorme hit... en naderhand ook in Nederland een hit geworden. Ja, ja, hitje. De Amerikaanse president Barack Obama... die geeft op dit moment een persconferentie over de shutdown... die nu inmiddels meer dan een week duurt. Als de raise what's called the debt ceiling, America would not be Amerika niet meet all alle onze financiële obligations for. De eerste keer in 225 jaar. Let's stop the excuses. Let's take a vote in the house. Let's end this shutdown right now. Let's put people back to work. Michiel Vos, BNN-man in Amerika. Michiel, goedenavond. Goedenavond. Dat was niet echt nieuws, behalve dat Obama nogal keer ging... tegen de Tea Party, de Republikeinse fractie... die tamelijk aan de rechterkant opereert, om het zo maar eens te stellen. Het was eigenlijk meer een sjame-offensief... waar het Amerikaanse volk een beetje aan toe was. En hij gaf die Tea Party er behoorlijk van langs, hè? Ja, dat klopt. Er werd inderdaad niet echt iets nieuws gezegd... in deze persconferentie van Obama. Maar inderdaad, hij heeft wel zo nu dan een persconferentie nodig... Inderdaad, deels als offensief deels om ook aan het Amerikaanse volk duidelijk te maken. Luister, dit wat ik vraag is volgens mij, volgens de Democraten, volgens het Witte Huis, eigenlijk heel simpel. We kunnen niet onderhandelen als de, de, de Republikeinen zeg maar los geld vragen aan ons. Gewoon om de overheid te laten draaien. De overheid moet eerst weer open, één. En daarbij kan er twee, niet over het kredietplafond worden onderhandeld. Pas dan, daarna, als aan die twee voorwaarden is gedaan... dan kan ik met jullie om de tafel gaan zitten, jullie Republikeinen en Tea Party... om het te gaan hebben over Obamacare of over bezuinigingen, wat dan ook. Maar niet uh, onder, uh, met het zeg maar, pistool tegen het hoofd van juist, behouden de overheid dicht... We gaan, niet, we gaan de, de kredietbefond niet verhogen. Jullie moeten dit en dit doen. Zo werkt het niet. Voor en dan elkaar. zei zojuist ze in het fragment dat, uh, dat we lieten horen van... nou, uh, laat er maar een bestemming aankomen. Ik ben niet bang, met andere woorden. Inderdaad. De Republikeinen zeggen de hele tijd... ja, het huis, daar zitten de stemmen niet. Dus, dus er zitten niet genoeg mensen in het Huis van Afgevaardigden... op dit moment die de overheid weer wil wil, willen opengooien. Dat is onzin, zegt Obama. Als je het tot stemming laat komen... John Boehner, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden... die de leiding heeft over he, zeg maar, waarover wordt gestemd in het huis... als je het tot stemming laat komen... dan zul je zien dat er genoeg democraten zijn... en enkele Republikeinen... om de overheid weer gewoon te laten draaien... vanaf, zeg maar, morgenochtend één uur s'nachts... En dan gaat het niet alleen over die shutdown, maar dan gaat het ook nog op 17 oktober over het verhogen van het schuldenplafond. En uh, dat gaat ook niet door op het moment dat die shutdown blijft zoals het nu is... en op het moment dat die, die uh, Tea Party mensen onder de Republikeinen blijven dwars liggen. Want dan heeft het budget office van het Amerikaanse congres laten weten... dat de Verenigde Staten eind deze maand niet meer voldoende cashmiddelen heeft... om alle rekeningen te betalen. Dat wordt volgens Obama een, een soort nuclear bom. Zoiets gebruikte die, heb ik hem horen zeggen. Ja, hij noemde een aantal termen op, inderdaad, insane, catastrophic, een idioot idee, een nucleaire bom te, vergelij te vergelijken met een nucleair wapen, zeg maar, iets wat je niet kunt gebruiken. Het idee dat Amerika inderdaad door het niet verhogen van het schuldenplafond, ik zei net kredietplafond, maar schuldenplafond is een veel beter woord, het niet verhogen van het schuldenplafond, zeg maar, niet meer in staat zou zijn om rekeningen te betalen, is te idioot voor woorden, voor, volgens Obama. Het leidt tot allerlei Korte termijn eh, rampscenario's, maar het leidt ook tot zeg maar, een, een afbrokkelen van de Amerikaanse kredietwaardigheid. Van onze credibility, zoals Obama het noemde. Dat kunnen we ons niet veroorloven. We kunnen niet als machtigste land van de wereld eens in de zoveel tijd... want het is natuurlijk niet de eerste keer dat we dit gevecht hebben, dat was in 2011 ook al zo... ...leven onder de dreiging van o, op een gegeven moment zal Amerika haar rekeningen niet meer kunnen betalen... ...of moeten gaan schuiven met allerlei cash inderdaad om haar rekeningen te kunnen voldoen... ...of moeten prioritiseren. Priori, dat is onmogelijk voor Amerika en dat is ook onmogelijk in de rest van de wereld. Dus oftewel, ophouden met spelletjes spelen, Tea Party en Republikeinen... en gewoon terug aan het werk en dan kunnen we deze crisis oplossen. Heel benieuwd wat de toespraak van Obama voor uitwerking heeft... op het congres van het Huis van Afgevaardigden. Michiel Vos... vanuit Amerika over die persconferentie van Obama die hij zojuist gaf. Je schrijft het voorwoord voor zijn boek en je hebt meerdere keren heb je hem geïnterviewd... Uh, ik heb het tegen Mark Miseris. Roelof, jij. Ja, want het gaat over doping in het fietsen. En dat is iets waar wielrenners tot voor kort... natuurlijk nog nooit van gehoord hadden. Wat daar staat dat ik uh, een, aan een machine zou hebben gelegen... Dat, dat iemand dat tegen hem heeft verklaard. Dat is, uh, dat is pure onzin, ja, In mijn geval, ik kwam uit een life threatening disease. Ik was op mijn deathbed. Denk je dat ik back naar een sport and say, en zeggen... Okay, oké, okay, dokter, geef me alles wat je hebt. Ik wil gewoon snel gaan. No way. Michael Bogert en Lance Armstrong hoorden je... twee renners waarvan later wel degelijk bleek... dat ze wel eens aan de bloedzak hingen. De doping van Bogert kwam van de Oostenrijker Stefan Matschinger. Een oud-atleet die na zijn sportcarrière manager werd... in de atletiekwereld en al snel zijn pupillen. Meer toen dieden dan Brenta en Biefstuk. Tussen 2005 en 2008 leverde hij... Leverde hij ook doping aan wielrenners, waaronder Rabo-kopstukken als Menschov, Rasmussen en dus Michael Bogert. Machiner werd in 2010 veroordeeld tot 14 maanden voorwaardelijk. Hij zei voor de rechter dat hij geen spijt heeft. Ik heb nooit iemands gezondheid in gevaar gebracht. De dopingboer drinkt trouwens dat niet alleen in het fietsen gebruikt wordt. Ja, ik heb natuurlijk van voetbal gehoord. Ik heb ook van tennis gehoord. Ik heb ook van Formule 1 gehoord. Ja, goed let op voetballers, tennissen en autocoureurs. Dus. Na zijn proces schreef Stefan Machiner een boek over zijn handeltje uit het leven van een dopingdienst. De Nederlandse vertaling is vandaag verschenen... in de studio Volkskrant-journalist Mark Miseres. Hij schreef het voorwoord en hij kent Matschinger. Maar ik kan je gerust stellen, hij ziet er niet erg gedrogeerd uit. Vind jij Stefan Matschinger mede verantwoordelijk... voor het fysieken van de wielersport, waar jij zo gek op bent, Mark? Uh, ja, want hij had uh, geen doping hoeven leveren. Hij had uh, misschien wel tegen renners kunnen zeggen... je moet het niet doen. Uh, dus kortom, ja. En hoe kwam die op je over toen je hem vorig jaar sprak? Um, als een uh, heel uh, charmante, intelligente, welbespraakte man. Hij, uh, nou ja, hij spreekt zijn, zijn Engels en uh, misschien spreekt hij nog wel Frans, maar vloeiend Engels. Hij uh, heeft ook een, een opleiding in het buitenland gehad. slimme vent, ondernemend. Uh, ja, die pak je niet zomaar. Hij weet ook precies wat hij kan zeggen en wat hij niet kan zeggen. Komt uit een familie van uh, advocaten. Dus, ja, goed gekleed waarschijnlijk dan. Altijd goed gekleed, in maatpak. En dat was ook niet zonder reden. Want uh, zo kon hij natuurlijk ook zijn, uh, zijn handeltje beter uh, verkopen. Want dan viel hij minder op. Hè. Dit uh, boek is nu uh, twee jaar geleden al verschenen in Duitsland. En nu dus pas die Nederlandse versie. En daarin wordt er extra gefocust op de Rabobankploeg. Staan er nog nieuwe dingen in? Nee, niet, niet echt nieuwe dingen. Kijk, uh, in die oorspronkelijke Duitse versie stonden Michael Bogert en Thomas Dekker... Dennis Menchoff en Michael Rasmussen. De vier kopstukken van de Rabobankploeg die hij van doping voorzag... Die stonden erin met een codenaam. Uh, Michael Bowart heette bijvoorbeeld Nick, met N-I-K. Uh, heette Roger. Ik zou niet weten waarom die op die naam is gekomen. <lacht> uh. En Rasmussen heette Tony. Dat is ook wel een, een grappige naam. Daar moet ik niet echt aan denken als ik Rasmussen zie. Tony Rasmussen? Nou, ja, dat zou wel kunnen natuurlijk. Ja, klinkt nog best wel goed voor een, Oosten, een Oostenrijker die een Deen van doping voorzag. Maar, goed, maar nu worden ze met name. genoemd? Ze worden nu met naam genoemd. Er staat gewoon in dat Michael Bogert uh, een, een bloedzak ontving in de Tour de France. En de ploeguit, wordt die ook met name genoemd? Ja, dat was Geert Leinders. Die was uh, vanaf de oprichting van de Rabo ploeg in 1996 was een Belg. Is een Belg. Uh, nou ja, uh, maakte die deel uit van het management. En uh, die nam dus uh, in de Tour de France één uh, keer een uh, bloedzak in ontvangst. En de ander die weigerde die. De bloedzakken van de uh, machiner, omdat. Uh, die andere zak bestemd was voor Michael Bogert. En die was ziek. En als hij die bloedzak zou hebben gekregen, dan zou zijn hematocriet, dat is dus nou ja, een bloedwaarde. zo ver gaan stijgen dat hij gepakt zou kunnen worden. Ja maar wat heeft hij toen met die zak gedaan dan? Hij heeft hij weggedonderd in, de, Waar? In, de, in, de, in Italië. Hij is het land uitgereden, Frankrijk uitgereden en heeft hem ergens in de berm uh, uh, gegooid. Dus ergens in Italië langs de Autostrada ligt nog een, een bloedzak. Er stond geen naam op of er stond Nick op. Ja. Iets dergelijks. Nik of niks. Maar hij vertelt eigenlijk tot in detail hoe hij die doping met de renners kreeg. Hè? Ja. Noem, ja. noem nog eens een mooi verhaal. Nou ja, kijk. Ik heb hem wel eens gevraagd, van hoe, hoe deed je dat dan? Hoe kom je überhaupt bij renners in de buurt? Nou, Hij was daar zelf ook verbaasd over dat het allemaal zo makkelijk ging. Hij zegt, je moet altijd een maatpak aan. Want als je goed gekleed bent, val je minder op... dan als je met een, een vaal t-shirt uh, rondloopt. Uh, met een plastic zak, met een, een, een bloedzak erin. Dus hij had een maatpak aan, had een, uh, een attaché-koffertje bij zich. En hij huurde altijd een, een auto vlakbij het vliegveld... waar hij dan in de buurt kon, kon landen van de renners. Nou, en in die auto had hij dus een mobiele koelkast bij zich. Die kon hij aansluiten op de sigarettenaansteker. Want dat bloed moet natuurlijk gekoeld blijven. Bloed ja. moet voortdurend gekoeld blijven. En, en daarmee reed hij dus naar de renners toe. En, en soms gaf hij dus een bloedzak aan de arts van de ploeg. En soms heeft hij uh, zelf ook een uh, bloedzak aangelegd. En dan liep hij gewoon het hotel binnen. Ja, en klopte hij aan bij kamer 205. Ja, dan wist hij al welke kamer die moest zijn. Dan had hij met de renner al afgesproken. En hij liep gewoon naar boven toe. Of, er staat in zijn boek ook dat hij dus de lift in, in ging. En wie kwam die daar tegen? Hij werd net al genoemd, Lens Armstrong. En niet alleen renners, maar ook atleten verzacht hij van bloed, hè? Ja, atleten, voetballers, uh, winter- en zomersporters. Oostenrijk is natuurlijk een heel belangrijk wintersportland. Uh, daarmee is ook nou ja, de hele ont ontrafeling van het schandaal begonnen... Hè, met de winterspelen in Turijn. Dus die heeft hij allemaal voorzien. En hij heeft, een aantal daarvan heeft hij de namen onthuld. Uh, en een, een heel groot aantal nog niet. Wagens... Maar hij moest vliegen. Hoe, hoe deed hij dat ja. dan met het bloed in het vliegtuig? Ja, een, een mooie anekdote in dat boek is dat hij dus naar de WK atletiek ging. Het is dus zelf werd een, net al gezegd... Een, een Atleet, Dus hij had heel veel contacten in de atletiek. Maar nou had een, een van zijn proteges had een bloedzak gevraagd... voor tijdens het WK atletiek in Finland in 2005 was dat... Dus ja, hij, hij zat zich zuster piekeren. Hoe krijg je die bloedzak daarheen? Want daar even heen rijden vanuit Oostenrijk, dat is natuurlijk geen sinecure. Dat is niet. Dat niet. Dus wat deed hij? Hij belde met de luchtvaartmaatschappij en zei... ik ben dokter Machiner, letterlijk dokter Machiner... en ik uh, moet een schouderoperatie uitvoeren in Finland... bij een van mijn patiënten. Kan ik een bloedzak meenemen aan boord? En uh, tot zijn grote verbazing werd hij met alle ekaars ontvangen, dokter Machiner... en uh, bood het uh, cabinepersoneel aan om de bloedzak in uh, de koelkast van het vliegtuig te bewaren. Dus hij zat daar heel comfortabel met zijn koelkast en ook nog zijn apparatuur... waarmee hij dus die bloedzak uh, moest koelen. En waarom heeft hij dit allemaal gedaan? Mark. Nou ja, kijk, uh, status, geld, uh, revanche denk ik voor zijn eigen carrière. Die is natuurlijk niet heel best geëindigd. Het was een, een middelmatige, uh, middellange afstandsloper. Hij liep 1500 en 3000 meter. Dat was die gewoon, het was geen wereldtopper, ook met doping niet. Want hij heeft zelf ook van alles genomen. Um, en, en door dit te doen kon hij natuurlijk heel dicht uh, in de buurt komen. Van, nou ja, de grootste successen. Want we moeten niet vergeten dat in 2007... Uh, won Michael Rasmussen bijna de Tour de France voor Rabobank. Ja. Met behulp van de doping die Machine leverde. En waarom noemt hij alleen maar de namen van de renners... die het gebruik van bloeddropping hebben toegegeven? Nou ja, hij zegt zelf dat hij niemand op de brandstapel wil gooien... aan het kruis onnagelen. Um, hij vindt dat ze het zelf moeten opbiechten. En liever nog wil hij dat de verantwoordelijken van ploegen... zoals Rabobank opbiechten, wat hun rol is geweest. Um, ik sprak hem vanavond nog even. Uh, en hij is ernstig teleurgesteld in de Rabo-leiding. Uh, de leiding van de ploeg. Want die hebben dus wel een aantal renners die bekend hebben... zoals Bogert, Dekker en Rasmus uh, inmiddels. Um, maar zelf uh, houden ze hun handen uh, nog altijd schoon. En dat boek, dat heeft hij natuurlijk ook geschreven... met een bepaalde reden. Ja, nou ja, wat je duidelijk ziet is dat hij dingen van zich af wil schrijven. Uh, zo is dit boek ook begonnen. Uh, meen me te herinneren dat hij die eerste hoofdstukken in de gevangenis heeft geschreven waar hij vast zat, want hij is gewoon gestraft vanwege dus de handel in doping. Hoe lang, weet je dat? Volgens mij een paar maanden. Ik dacht een half jaar. Um, en nou ja goed, daar is het dus mee begonnen. Uh, en de Nederlandse versie is er overduidelijk gekomen op verzoek van de uitgever. Uh, ik, ik vroeg het ook aan hem, Van, ik zeg, sta je er zelf achter? Hij zegt, ik sta er wel achter, maar het is de uitgever geweest die, die zei van... nou, we moeten er een Nederlandse versie van maken. En dat was direct na de bekentenis van Michael Bogert eerder dit jaar. En wat doet hij nu, Stefan Marchinger? Hij, uh, ik, ik dacht dat hij champignons uh, uh, exporteerde. Dat doet Ja, champignons. Echt niet paddo's. <laughs> wat in, in zijn geval heel logisch zou zijn. Maar echte champions. Dat doet hij inderdaad nog steeds, vertelde hij mij. Maar zijn vriendin uh, heeft het bedrijf uh, in handen. En zelf uh, heeft hij een keurige baan, vertelde hij. Bij een, uh, een, een industrieel uh, firma ergens. En hij is projectleider. Hij heeft gewoon een kantoorbaan. En gaat van zeven uh, tot vijf uh, naar zijn werk. Stefan Marcino vertelt het hele verhaal in zijn boek... uit het leven van een dopingdealer dat vandaag in de winkels ligt. Wielerjournalist Mark Messeres geeft daar het voorwoord voor. Hartelijk dank, Mark. Graag gedaan. Exit Holland. Elke dag bellen we Nederlanders in het buitenland. Vanavond is, uh, is Frankrijk aan de beurt... waar de minister van Binnenlandse Zaken, Manuel Valls... ineens de populairste man van het land is. Evelien Bijlsma is in Parijs. Evelien, goedenavond. Goedenavond. Wat is er aan de hand met die minister? Ja, Manuel Vals, de minister van Binnenlandse Zaken... dat is eigenlijk de proef van François Hollande... in uh, oh ja, zijn strijd om überhaupt uh, populair te blijven... maar ook vooral tegen het uh, Front National. Die maken een uh, enorme opmars. En uh, Manuel Vals, zoals je zei, minister van Binnenlandse Zaken... Ja, die heeft een hele ferme uh, standpunten over uh, veiligheidskwesties... integratiekwesties. En eigenlijk valt dat heel erg goed bij de Fransen. Zowel links als, uh, als rechts. De man treedt cordaat op en uh, heeft zijn mondje... Ja hoor, zeker. Ja, hij draait niet om de hete brei heen. Anders dan Hollande, Die probeert altijd iedereen te vriend te houden, links en rechts, werkgevers, werknemers. En Bals die zegt gewoon waar het op staat. En uh, ja, dat blijkt dus goed te vallen. En veel vrouwen zien het ook wel in hem zitten, hoorde ik. Hoe zit dat? <laughs> Nou, dat vindt vooral zijn eigen niet al te bescheiden, naar mijn mening, uh, vrouw. Anne Gravoin, zij, uh, zij is een vrij bekende liberalist in Frankrijk. En zij heeft uh, gezegd, uh, nou, die Manuel uh, in de regering zit, uh, wil iedereen natuurlijk met hem naar bed. Nou ja, uit een onderzoek van Elf blijkt ook dat 20% van de Franse vrouwen uh, een slippertje met uh, Manuel valt over het zit. Is het wat? Die Valls? Nou, ik heb hem vandaag toevallig een ochtendje meegemaakt. Ik moet zeggen, hij is inderdaad wel charmant, maar hij lacht heel erg weinig. Hij kijkt altijd uh, nogal nors. Dat schijnt hij met opzet te doen, omdat hij anders nogal uh, jongensachtig overkomt. Maar goed, wat mij betreft heeft hij dat iets te ver uh, doorgevoerd. En hij is niet zo groot, zoals wel, veel, uh, zoals wel meer Fransmannen. Ja, maar misschien uh, kijkt hij alleen maar nors tegen jou. Nou, dank je. Nee, ik heb hem de hele tijd zien doen hè, met video in gesprek als een politiecommissaris en, uh, een burgemeester gedeputeerde. Nee, dat is echt een beetje zijn houding om, om serieus over te komen. En uh, nou ja, dat wordt hem wel vaker voor de voeten voor de geworpen. Lach nou eens een keertje. Maar waarom wordt hij dan toch de Franse Kennedy genoemd? De Franse Kennedy. Ja, dat zal met de charme te maken hebben. Die hij toch ook wel heeft. Ondanks dat En het is gewoon, uh, nou ja, inderdaad, niet een onknappe man met een hele vlotte babbel. Niet een onknappe man, maar hij kijkt wel nors. En hij is een <laughs> beetje klein. En, en dat hij, kan Eigenlijk dat stelt hij die fluit voor. Uh, in <laughs> ja. Nederland zou hij nauwelijks minister kunnen zijn, als ik jou zo hoor. Nou, ik moet zeggen dat hij, uh, hij weet heel goed uh, ja, menigte te bestelen. Hij, uh, hij is uh, goed van het tong zien gesneden. Maar ja, en uh, het feit dat hij zo kordaat uh, is, dat is wel heel belangrijk. Dat zie je niet bij veel uh, politici die... Uh, nou ja, die toch ook dat durven te zeggen. Onlangs is er een hele rel ontstaan uh, rondom Roma. Uh, Manuel Vals heeft daarover gezegd. Nou ja, wat mij betreft is het maar een hele kleine minderheid van de, van de Roma die wil integreren. En uh, hun levensstijl is in tegenstelling met die van ons. Nou ja, dat is eigenlijk wat meer mensen denken en hij durft dat te zeggen. Evelien de Bijlsma van zijn dagje op stap met die minister van Binnenlandse Zaken daar, Manuel Vals. En ze is niet onder de indruk van hem. Dankjewel, Evelien ga gedaan. Cool off. Mark Koster, de man die op de verjaardag van Winston iets komt... en als hobby bij Patricia Pai in de bosjes ligt. Kortom, onze vriend van de sterren is in het huis. En <lacht> straks gaat hij... Ja, wat mag je? Straks gaat hij praten over Badder Hari. Het proces tegen hem begint deze week. En daarom spelen wij een kort Badder-quizje. Oh jee, yeah, yeah. ja. Ja, handen aan de knop hoor, jongens. Wat betekent Badder eigenlijk? A, heldhaftige krijger. B, geknakte olijftak. Of C, volle maan. Mark Koster. Uh, uh, C. Mark volle maan Ik denk dat volle maan. Heldhaftig krijgen natuurlijk. We hebben twee keer volle maan, één keer heldhaftig gekregen. Het is volle maan, inderdaad. Vraag twee. Een van de mensen die het wel goed voor heeft met Badder is Leon de Winter. Sterker nog, de schrijver is bijna verliefd op Harry. Welke term gebruikte de winter niet in een column in Elsevier om Badder Harry te omschrijven? A, intelligent. B charmant. C. geestig. D vol zelfspot. E. Een fenomeen. F te mooi en verleidelijk voor vrouwen. H. Een schitterende sportman of een padel voor de samenleving. Ik twijfel tussen Ani. <laughs> Intelligent en een padel voor de samenleving? Ja. Nee, Pavel van de heeft in dat stukje gezegd. Okay, ik denk zelfspot. Het, nou, het zat er allemaal in. Mag ik, Mark, die... Mark, Mark? Jij? Nee, het zit er allemaal in, hoor ik. Ba ja, ja, maar ja. <laughs> maar Pavel voor de samenleving, daarvan zei hij... dat zou die kunnen worden. Dus, maar ja. de rest was hij allemaal. Ach. Dan nog even snel de laatste. Bader Hari <laughs> heeft zijn liefje Estel afgepakt van Ruud Gullit. Die twee hebben nog nooit gevochten, voor zover we weten. Maar wie wint een Google Fight? Met andere woorden, wie heeft er meer hits op Google? Uh, Gullit of Bader Hari? Gullit Internationaal. Gullit, grote. zeg jij? Ja, Gullit. Gullit. Ik denk badr Hari. badr -Hari wint met 236.000 om 108.000. Hey, wow, well. een grote Willen meneer in it. buitenland. Waar is de prijs, <laughs> Ja, die ga ik zo halen. Even, doe ik in het nieuws. Okay, ik loop even met je mee om zeker te zijn dat je die prijs ook echt brengt. Ja, maar het is, het is hartstikke groot. Ik vertrouw ze hier niet op BNN. Doe, doe dat. Ja. Daar breekt hij. Daag. BNN.